was it?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 op het vliegveld van de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa hebben militaire en politieagenten traangas en waarschuwingsschoten afgevuurd op aanhangers van de verdreven president Zelaya. Bij de ongeregeldheden is zeker één betoger omgekomen. Duizenden supporters van Zelaya zijn naar de luchthaven gekomen om hem op te wachten. Afgelopen avond vertrok Zelaya uit Washington om terug te keren naar zijn land. Maar de nieuwe machthebbers in Honduras willen voorkomen dat zijn toestel landt. Alle vliegvelden zijn gesloten voor commerciële vluchten. Mocht het Zelaya toch lukken het land binnen te komen, dan zal hij volgens de nieuwe regering direct worden gearresteerd.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 De parlementsverkiezingen in Bulgarije zijn zoals verwacht... gewonnen door de centrumrechtse oppositie. Op basis van voorlopige uitslagen... mag de partij Burgers voor Europese Ontwikkeling van Bulgarije... rekenen op bijna 44% van de stemmen... tegen zo'n 17% voor de regerende socialistische partij. De belangrijkste thema's bij de verkiezingen... waren de aanpak van de recessie... en de bestrijding van de corruptie in Bulgarije. Twee jaar geleden werd het land lid van de Europese Unie. De EU heeft honderden miljoenen aan subsidies voor Bulgarije ingehouden, omdat het land de corruptie niet voldoende bestrijdt. Het weer in het noordoosten is nog enkele stevige onweersbuien. Vannacht mogelijk een mistbank. Overdag eerst zon, later opnieuw enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur rond 22 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheets.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 Zou ik willen wensen voor een kind in Bairhood. cowboys in Bayroet. We spelen op straat.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 I won't bring you around. Say, well, I said it ain't easy, but giving it up is the easy thing to do. data via Laura non è più cosa mia e stai che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà